Dag, Truitje. Is Tante thuis? Ja, meneer Ferdinand. Uw tante is thuis, hoor. Komt u binnen? En uh, ze heeft toch geen bezoek van de weduwe knijpduim... of de kategoriseer Zoutbrand of zo? <laughs> nee, hoor, meneer Ferdinand. Geen weduwe knijpduim en geen meester Zoutbrand. Want dan nee. maak ik weer rechts omkeert, hoor. Ach, het zijn vrome mensen. Zeker, maar ze zijn mij wat al te vroom. Ja, nou, maar uw tante is alleen, hoor. Mooi. Behalve dan een juffertje, dat zo net in een sleetje gekomen is. U weet de weg wel, hè, meneer Ja, woord Ga je gang maar. Dag, tante Letje. Zo, Dag. nee. Ik had je niet oh. verwacht vanavond. Uh, nee, dat is zo, maar moeder... Je kent juffrouw Amelia van Beveren, nou ik mee. Oh, oh ja, zeker... Hoe maakt u het? Dag, meneer Haak. Ik wist niet dat u juffrouw van Beveren kende, tanteletje. Kende de weduwe van Sarfat, de man Gods, die ze bij zich ontving? En staat er niet geschreven: Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Ik twijfel niet aan uw goede wil jegens uw naasten, Tante. Ik vraag me alleen af hoe u met juffrouw van Beveren kennis hebt gemaakt. Dat is nogal duidelijk, zou ik zeggen. Toen ik die liedjes maken bij je vader thuis dat verhaal hoorde doen... was het net alsof er een stem was in mijn binnenste die zei... Zie, ik moet handelen met deze maagd gelijk Hannah handelde met Samuel haar zoon... hem opbrengende tot het huis des heer. En zie, daar leidde de heren mij hele ochtend naar de kousenwinkel van Van Vlerken... en daar trof ik haar met diezelfde helding die mij aan haar voorstelde. Oh. ...en bevonden hebben we dat zij is gelijk een Maria... ...die gaarne luistert naar de waarheid die uit de godzaligheid is. Zo heb ik haar uitgenodigd om vanavond bij mij te komen... ...om deel te nemen aan een stichtelijk woord dat ik poog te geven... ...aan allen die dorsten naar de wateren des levens. Ja, ja. Wel, het is erg vriendelijk van uw tante dat u zich haar lot wat hebt aangetrokken. Ze woont al maar saai en eenzaam bij Heinz. En ze heeft mij inmiddels al verteld... Dat je haar een gewichtige dienst hebt bewezen. Oh ja, N nou. De... Ja, meneer Haken. ik heb aan uw tante verteld dat u zo vriendelijk geweest bij mij van die lastige heer te ontslaan. Och, ik, uh, ik denk dat ieder fatsoenlijk man in mijn plaats hetzelfde gedaan zou hebben. En dan heeft ze je zeker ook wel verteld hoe het komt dat ze zo alleen en verlaten is, gelijk Rut, de moabitische, zonder zelfs een schoonmoeder te hebben tot wie ze zeggen kan. Uw volk is mijn volk en uw god is mijn god. Nou, ik eh, ik ben natuurlijk niet de raadsman van de oh, Ja, Jazeker. Uw neef weet dat ik me in een lastig parket bevind. Omdat notaris Bouwveld mij niet kan ontvangen. En naar Deventer kan ik niet terug. Omdat... Omdat mijn familie van huis is. Maar dan hadden ze je toch in een behoorlijk gezin kunnen onderbrengen. Amsterdam is toch groot genoeg. Ik zal die notaris Bouwveld wel eens een briefje schrijven. Oh, Santa Maria. Doet u dat niet, je vrouw. Notaris Bouwveld is ernstig ziek... En, en niet in staat zich met iets wat dan ook te bemoeien. Wat zei je daar voor een woord, kind? Het klonk als een vervloeking. En daar staat geschreven... Gij zult ganselijk niet vloeken. Ik heb dat niet als een vervloeking bedoeld... Maar de predikant zal je er toch wel op gewezen hebben. Welke zondigheid er gelegen is in het gebruik van dit soort woorden. Nee, ik weet niet. Niemand oh. heeft ooit... Maar bij welke predikant ga je in Deventer dan ter kerk? U, u maakt misschien niet zoveel onderscheid, je En u hoort ze misschien uh, allemaal even graag. Ja, inderdaad. Natuurlijk. Ik geloof... Wat? Oh. Er is denk ik me nogal onderscheid tussen de godvreesende klare bron... Die de naam met de heren draagt, want hij is als een fontein der hoven en een put der levende wateren. En de ijdele zevenslinger, die besmet is met pelagiaanse en sausinianse Oh, O, vrouw. ik heb zo weinig verstand van die dingen. Maar bij wie heb je dan beleidenis gedaan? Of behoor je soms tot diegenen die talmend zijn, niet wetende wanneer de uren des oordeels zal komen? Ik weet niet precies. Ik was elf jaar toen ik het heilig sacrament ontving. En de naam van de priester die mij de catechismus leerde ben ik vergeten. Uh, het heilig sacrament? De priester van wie je de catechismes ontving? Ik weet niet. Heb ik iets verkeerds gezegd? Uh, nee, nee. Maar tante is gereformeerd, ziet u. Uh, Oh, juist. Maar bedoelt u... Het is een christelijk geloof. Uh, lieve tante, er is hier een misverstand. U had het misschien niet begrepen en ik heb niet de gelegenheid gehad u te, te vertellen... maar de juffrouw behoort tot de Roomse kerk. De hemel bewaar ons. Dat zoiets gebeuren moest. Oh, had ik dat kunnen vermoeden, dan had ik haar niet uitgenodigd. Want wat zegt de schrift... Indien iemand deze leren niet inbrengt, ontvangt hem niet in uw huis. U zult niet langer last van mij hebben, juffrouw. Ik dank u voor uw goede wil. En ik zal steeds met erkentelijkheid aan u denken. Al betreur ik het dat een verschil in vormen van geloof u moest beletten de goede ingevingen van uw hart te volgen. Nou ja... Ik begrijp. Zij kan het natuurlijk niet helpen. Uh, een abuis, uh, een, uh, een misverstand, zoals meneer zegt. Ach, zo is het, tante. En hoewel u nu niet met haar naar de kerk kunt gaan of haar op uw oefeningen nodigen, kan u haar toch nog wel op een andere manier helpen, of, of haar gezelschap houden. Ze is heel erg eenzaam. Er zijn paapse vrouwen genoeg in de stad. En wat zegt de apostel? Wijkt van de zulke af. En wat heeft een nog wijzer mond gezegd op de vraag... wie onze naaste was, tante? Hè? <tankt> wat? <tankt> ja, dan... Dan... <tankt> <tankt> hm? <tankt> nee... Ferdinand, dank Ja, ja. Naast. Meisje. Nee. Al was je heidens of Turks. Men zal niet zeggen dat ik je heb verlaten en voorbij gegaan. Gelijk de priester en de leviet die de gevonden reiziger voorbij voorbijgingen. Het is jouw schuld niet... Dat je met de afgoderijen van het pausdom besmet bent. Maar ik kan, zal ik je van dienst zijn. We zullen over geloof niet praten. Tenzij je misschien opgewekt wordt om de leer der waarheid te horen. Ah, ziet u wel, tante. Ik wist wel dat uw goede hart zou zegevieren. Spijt me als ik u onwillekeurig verdriet of ergernis berokkend heb. Ik was zo blij met uw bescherming. Het is lang geleden dat ik met een beschaafde en waardige vrouw een woord van vriendschap heb gewisseld. En ik hoopte zo dat ik met u mijn godsdienstplichten zou kunnen vervullen. Ik zou niet weten welk ander opzicht u mij hulp zou kunnen bieden. Niet? Nou, dat zou dan wel heel ongelukkig zijn. Ik kan me dat niet voorstellen. Het is zeker niet zonder bedoeling dat de goede god ons samen heeft gevoerd. Ik zie duidelijk dat ik hier een plicht heb. En die zal ik niet uit de weg gaan. En zeg me nu, mijn lief kind, wat eraan schort. Hm? Heb je raad nodig? Of uh, is het misschien geldgebrek? Oh, nee, geldgebrek is het niet. Dat is de moeilijkheid niet. Maar wat is er dan? Je kunt het mij rustig vertellen, kind. Ik kom veel bij armen ongelukkig. En ze vertellen mij alles omdat ze weten dat hun geheimen bij mij veilig zijn. Ach, niemand twijfelt aan uw discretie, Tante Letje. Ja, ja, maar dat niet alleen. Ze weten dat ik gekomen ben om te helpen. Uh, misschien zijn de moeilijkheden van juffrouw Van Beveren van zo een aard... dat zij die liever niet vertelt. Of vind je het vervelend om over je moeilijkheden te praten waar mijn neef bij is? Uh, in dat geval... Het is misschien inderdaad het beste als ik u beiden alleen laat. Wel zeker. Ik kan me dat best voorstellen. Een jong meisje zal niet gemakkelijk praten in het bijzijn van een jonge man. Hm? Maar vrouw, wat dat is nou elkaar... juist het ongeluk. Dat ik niet praten kan en mag. Ook niet tegen u, je vrouw. En juist u. U bent zo vriendelijk tegen mij geweest. En, en ik had u zo graag mijn vertrouwen geschonken. Ik weet niet. Wat denk jij? Nee. Mijn <tankt> duw, tante. U, wij daar moesten je maar bij laten. En over wat anders spreken. Er zijn toch onderwerpen genoeg, zou ik zeggen. We hoeven toch niet altijd over geloof te praten... of over dingen die onze diepste beroeren. Oh, nee. Het gezelschap van uw tante is mij zonder meer bijzonder welkom. Weet u wat het is, tante? Hmm. Ze woont er bij Heinz, maar erg stil en eenzaam. En wat het slimste is... ze heeft er niets om handen. En dat maakt een mens maar treurig. Als u haar nu eens aan wat werk komt helpen zou zullen al heel veel gered zijn, denk ik. Oh, ja. Als u me daaraan helpt bekomt. Ja, dan. Ik, ik wil zo graag werken. en prachtig van nutten zijn voor mensen die het nodig hebben. Oh, aan het werk ontbreekt het niet. Als het daarop steekt. Er zijn genoeg gezinnen die van alles nodig hebben. Dus laten we maar aan het werk gaan. Ferdinand heeft gelijk. Er is niet zo goed om treurige gedachten te verjagen als werk. Als ik blijven mag. u bent zo lief voor mij. Nou, oh, kom. Kom, kind. Hm. Laten we de tranen nou maar laten. Nee, wil jij een truitje vragen? Of ze mij de grote man brengt die boven in de zijkamer staat. Hm? Uh, en waar die lijst op ligt. Natuurlijk, tante. En dan neem ik tegelijk afscheid van u beiden. Ik ben blij dat alles nu ten goede geschikt is. Zo is het, nee. We zullen werken gelijk Tabita, gezegd Turka, voor we en lezen. Doe je lieve moeder de hartelijke groeten van mij. Ik hoop haar zondagavond weer bij de oefening te ontmoeten. Ik zal het doen, tante. Mevrouw van Beveren, tot weer ziens. Dag, Mirak. En dank u wel. Vrouwtje. <tankt> Ja, meneer. Uh, Troutje, wil jij uit de bovenzijkamer die grote mand halen en naar de juffrouw brengen? Daar ligt een lijst op, zegt ze. Dan weet je het wel. Oh, ja, zeker, meneer. Dat is de grote werkwand van de juffrouw. Ach, ze is altijd maar bezig veranderen, hè? Ja, het is een vrome vrouw. En niet alleen met de mond, maar ook met de daad. En geen weduwe knijpduimen of catharisiermeterzoutbrand <laughs> vanavond, meneer. Nee, Troutje, gelukkig dus niet. Dat juffertje. Dat is zeker een nieuwe kennis van die juffrouw, hè? Uh, dat denk ik wel. Ja, ze is gekomen om de juffrouw een beetje te helpen met het naaldwerk. Oh, nou, ze kan best wat hulp gebruiken. Ja. En ze doet er nog goed werk mee ook. Want het zal best iemand zijn die weer wat hulp en steun nodig heeft. Denkt u ook niet? Nou, best mogelijk. Nou, daar zag ze met de minste wel naar uit. Ja, Laten dames dan maar niet langer wachten op de mantruitje. Uh, ik kom er wel uit. Daar komen onze treurpoeten. Ah, een hoogdravende mutantoon. Een sieraad van de pindus. Hij moet het restlaaglipij te zwaren. Bravo, bravo, bravo. Hiermee bedoelen zij Joost van den Vondel. Oh, juist, yes, ja. Stumpius, een leerdichter. Ja. Niet uh, groter dan Maro. Overdraaf de liefdelijke weelderigheid van Platt. <laughs> en van Juvenalus. Bravo, bravo, bravo, bravo, En dit is Hein Krom, een boerderij. -b -b -b te vereren met zijn aanwezigheid. Ik voel mij te Dank u.